2 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In New York begint over ruim een half uur de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001. Manhattan is hermetisch afgesloten. Alleen genodigden worden toegelaten. Op elke straathoek staat politie, tassen worden doorzocht en ook zijn speurhonden ingezet. Bij de herdenking zijn familieleden van de ruim 3000 slachtoffers uitgenodigd. De namen van de doden zullen net als voorgaande jaren worden voorgelezen. Dit jaar wordt er tijdens de herdenking zes keer een moment van stilte gehouden. Op de tijdstippen dat de twee vliegtuigen in de WTC-torens vlogen. Op de tijdstippen dat de twee torens instorten. En op de tijd dat in Washington het Pentagon werd geraakt... en in Pennsylvania een gekaapt vliegtuig neerstortte. Ook in de rest van de wereld wordt stilgestaan bij de aanslagen. In de Italiaanse stad Ancona hield Paus Benedictus een toespraak. Hij zei dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers van tien jaar geleden. Onnipotente abbia misericordia di noi, perdone nostre peccati e ci conduca alla vita eterna. Verder zei de paus dat het belangrijk was om geweld altijd af te wijzen als oplossing van een probleem. Hij riep op tot solidariteit, rechtvaardigheid en vrede. Japan herdenkt vandaag de aardbeving en tsunami van 11 maart. Op de verschillende plaatsen langs de oost-noordoostkust zijn bijeenkomsten gehouden om de slachtoffers te herdenken. Om 14 minuten voor drie plaatselijke tijd werd een minuut stilte gehouden. In Tokio gingen demonstranten de straat op om hun woede te uiten over de manier waarop de regering met de nucleaire ramp in Fukushima is omgegaan. Ze roepen op tot afschaffen van kernenergie en het sluiten van de kerncentrales in het hele land. Door het natuurgeweld in maart kwamen ongeveer 20.000 mensen om het leven... of zijn nog vermist. Hele dorpen werden weggevaagd en de infrastructuur lag overhoop. Ongeveer 400.000 mensen raakten dakloos. Nog steeds verblijven velen van hen in noodwoningen. Rond Wolde is een grote zoektocht aan de gang naar een man uit Nijkerk. De man van 42 ging gisteren van huis op zijn mountainbike. Volgens de politie had hij geen enkele reden om niet terug te keren... na het fietstochtje. Gisteravond werd er al gezocht met auto's en een helikopter. En vanochtend is de zoektocht hervat. We hebben gebruik gemaakt van technische en tactische hulpmiddelen... om te kijken waar die meneer zou kunnen zijn. En op basis daarvan hebben wij vandaag besloten om de mobiele eenheid in te zetten. Gaat ook de helikopter weer de lucht en die is al in de lucht. Dan hebben we twee speurhonden en rijden er ook collega's van mij met crossmotoren door het bos... om te kijken of we die meneer ergens kunnen vinden.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 ABB ah, Verkeersinformatie. Het is dus niet druk op de weg, maar er zijn toch twee files. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge, 4 kilometer. En vanwege werkzaamheden op de A2 dit weekend. Van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Tafrit Everdingen en Nieuwegein, 6 kilometer. Hey schat, met mij. Hé, hey, ik denk dat het een latertje wordt vanavond, hoor. Ik moet echt nog even een paar dingetjes doen hier. En ik lees ook nog dat het verkeer helemaal vast vaststaat. Dus ja. Maar schatje, hè?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 Langs de lijn met Tom van het Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder. Goedemiddag. We zijn er tot 6 uur met vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie. Om half 1 begonnen in het Aberlenstra stadion. Heerenveen tegen FC Groningen. Henk Kok. Ja, we hebben 76 minuten gevoetbald. En de stand is 2-0 in het voordeel van Heerenveen. Door het doelpunt van Bas Dost uit een kopbal op slag van Rus. De voorzet kwam van rechts van de Gouwe Leeuwen een prachtige kopbal van Bas Dost. En halverwege de tweede helft heeft Asaidi er 2-0 van gemaakt. Mooie actie van Assaidi. En een diagonaal schot. En onhoudbaar voor Van Loo. 2-0 voor de Vriezen. Twee wedstrijden zometeen om half drie, VVV, PSV en NAC Feyenoord. En om half vijf hebben we ook nog Excelsior tegen FC Utrecht. En u hoort zo, er is Formule 1 rijden in het land van Ferrari. Maar Vettel stond weer op Pol Ronald van Dam. Dat klopt voor de tiende keer dit seizoen. En zijn 25 e al in zijn prille carrière. Hij bewaart goede herinneringen aan dit circuit. Want hij won hier in 2008 met de Toro Rosso zijn allereerste Grand Prix in de Formule 1. Maar... Alonso is hem bij de start voorbij gegaan. Een super start van de Ferrari-coureur Het enthousiasme van al die tifosi. Leidt nu de races voor Vettel, Hamilton, Michael Schumacher. Jawel, ook een goede start op de vierde plaats. Dan Massa, Button en Weber. Maar we zijn er ook al een paar kwijt. Petrov, Rosberg en Barrichello raakten elkaar. Ik zag ook al Kobayashi met een kapotte voorvleugel rondrijden. Kortom, een chaotische start van de grote prijs van Italië. Verder honkbal om de Hollandse series, Amsterdam tegen pioniers en die houtkamp. De vijfde wedstrijd, 3-1 wedstrijden, staat dat degene die vier wedstrijden wint is kampioen van Nederland. En de Amsterdammers hebben hele goede zaken gedaan in deze wedstrijd thuis. Want in de derde inning was het een home run van Wesley Connor met twee man aan boord. Die een 3-0 voorsprong voor de Amsterdammers op het scorebord bracht. En uh, verdedigend is Amsterdam ook heel goed bezig. Maar één hongslag tegen de uitstekende werper Ben Grover. Dus Amsterdam op weg naar de vierde titel in de historie voor hun. Hockeycompetitie gaat beginnen. Is begonnen bij de vrouwen Amsterdam Den Bosch. En straks bij de mannen ook Amsterdam Den Bosch Gerrit de Groot. Ja, die vrouwen van Den Bos die heersen al meer dan tien jaar in de competitie. En dan is de confrontatie tussen Amsterdam en Den Bos de afgelopen jaren altijd een punt geweest waarnaar je uitkeek. Dit keer denkt de competitieleider: laten we die wedstrijd maar op de eerste competitiedag zeggen, zetten. Amsterdam tegen Den Bos. Er moet nog gespeeld worden, vijf minuten. En het is één vijf liefst. In het voordeel van uh, landskampioen Den Bos dus. Ja, en dan weet de rest van de competitie. Als het de eerste wedstrijd dan, dan is en Amsterdam zo opzij wordt gezet, dan weet de rest van de competitie waar het de komende maanden aan toe is. En uh, is een andere sport natuurlijk ook vanmiddag de laatste dag van de vuelta. Wordt het een gala rit of gewoon een criterium en een secondenspel? Want alles is nog mogelijk. En natuurlijk de laatste dag hier om de hoek de KLM Open hier op de Hilversumse met heel veel mensen heel dicht bij elkaar. En Joost Luiten zit daar ook bij. En de hele dag hoort u al op Radio 1 al bijdragen met betrekking tot de herdenking van 9/11 vandaag tien jaar geleden. Ook uh, zometeen zijn we nog bij de herdenking op Ground Zero in New York. En ook bij de herdenking in Den Haag in de Kloosterkerk, waar later vanmiddag premier Rutte zal spreken. Tot zes uur is dit langs de lijn. Maar al lang aan de gang, u hoorde het al in de opening, ook Heren Veen drukt Groningen verder in de zorg, en Kok. Ja, dan mag je wel zeggen. Want ik vind Groningen onvergelijkbaar met het afgelopen seizoen. Dat heeft natuurlijk te maken met het vertrek van Krankvis van Sterman. En nu ook nog van Matthijs. Maar laten we kijken naar de aanval of naar de vrije schop van de Daar Veen. Dat in dit geval helemaal niks op. En weer is die bal in het 16 meter gebied. Nu komt Volo uit zijn goal, alvorens dat de Narsing gevaarlijk kan worden. En zo blijft het voorlopig hier bij 2-0. Heerenveen speelt niet eens zijn beste wedstrijd, maar is in elk geval beter en effectiever dan FC Groningen. En heel vaak, maar FC Groningen, op mij de indruk van gewoon Los Angeles. Onherkenbaar voor mij, dit FC Groningen, in vergelijking tot het vorig jaar. En zeker ook in vergelijking tot een aantal competitiewedstrijden die ze al gespeeld hebben. Hoewel verloren van Roda, maar dit, dit is het FC Groningen niet, waar ik over het algemeen zie. Heerenveen nu via Assa Idi. In de beginfase van die wedstrijd in de eerste helft... Groningen heel vaak breed... Vincent van Dijk had de plaats van evens overgenomen in het hart van de verdediging. Maar niemand durfde een diepe bal te geven. Kwakman naar Van Dijk. Van Dijk winnen, Kwakman. En zo ging hij maar door. Traag was de opbouw van FC Groningen. En het leek er een klein beetje op dat ze eigenlijk helemaal weinig weinig vertrouwen hadden eerlijk gezegd. Het vorig jaar een vliegende start van de competitie, veel punten. En nu is die start van de competitie helemaal mislukt. En Herenveen gaat het een beetje goed maken. De laatste twee seizoenen Groningen uit en thuis gewonnen van Herenveen De Schot in het 16 meter gebied. En van plukt de bal weg voor de Dost. Bas Dost gaat ongetwijfeld met zijn ploeg Herenveen winnen. En dat is wel leuk voor Bas Dost. Morgen even wandelen door de Herenstraat in de Groningen. Van Bas Dost heeft een doelpunt gemaakt en woont in de stad Groningen. Er staat 2-0 en we moeten nog ongeveer 10 minuten voetballen. En David Texera uit Uruguay heeft zijn opdracht gemaakt in het elftal van Pieter Huistra. De opvolger van Matas. 2-0 voor de Vriezen. Slotdag van de KLM over vandaag op de Hilversumse. Ja, en het is uh, spannend. Een Zuid-Afrikaan en een schot ging aan de leiding na drie speeldagen. Maar Joost Luijten, wat kan hij vandaag nog betekenen? We zijn benieuwd. Rachel Niemeijer. Voor tijd voor een charge van Luiten? Dat is zo'n term die nog uh, komt uit uh, 2007 toen hij tweede werd in Zandvoorts. Hij uh, heeft uh, zojuist een tweede slag geslagen op hole 13. De par 3 ligt nu voor een par put of voor een birdie put zelfs. Op een centimeter of uh, 60. Of dat moet hij dus voor elkaar kunnen gaan, uh, gaan krijgen. Hij staat op dit moment drie slagen achter die schot waar jij het over had. Gary Orr, tien slagen onder par. Simon Dyson de winnaar. Van de eerste ronde zou je kunnen zeggen de leider na dag één. Hij staat ook op tien slagen onder par. Twee leiders dus in de wedstrijd. Dan één speler op negen onder par. Dat is David Lin oud-winnaar Rory McIlroy en James Kingston, de Zuid-Afrikaan. Zij staan op min acht. En dan is een groepje met Joost Luiter erbij. En Joost Luiter laat af en toe echt zeer goed golf zien. Redt zichzelf op een aantal belangrijke momenten. Met hele goede parren waar je er eigenlijk geen cent meer voor gaf. Ook als hij, voor als hij een keertje in het bos terechtkomt of iets dergelijks. Dan redt hij zich er prachtig uit. Misschien is het niet de echte kampioensvorm. Want daarvoor zijn dan de ballen, vaak de tee-shots, de, de afslagen niet goed genoeg. Dan moet je toch ook recht zijn. Dan moet hij soms een keer naar de buitenkant. Raakt een keer wat takken. Vervolgens herstelt hij dat wel goed. Hij staat er nu inmiddels vier slagen achter. Want Dyson heeft een birdie gemaakt. En dat betekent dat het verschil opeens vier slagen is. Natuurlijk zijn er nog wel wat holes te spelen voor de heren allemaal. Dyson gaat naar hal 15, de leider dus in de wedstrijd. Luiten staat op hol 13. En dat betekent dat er echt nog wel wat resteert voor de Nederlander. In het Nederlandse golf, het is bekend, het gaat goed. Acht mensen in het finale weekend, drie amateurs erbij. Alleen je wil zo graag weer een keer een overwinning zien. De laatste keer dat dat lukte op de Europese Tour 2005. Robert-Jan Derksen op Madeira het Island Open. En in 2003 de laatste Nederlandse winnaar. Dat was hier in Hilversum, Maarten Lafeber. De leider in de wedstrijd, Simon Dyson. In 2006 en 2009 winnaar Joost Luiten, vier slagen achterstand. Naar de Europese kampioenschappen voor mannen en vrouwen... wordt hier gehockeyd in de nationale competities. De eerste speelronde bij de vrouwen kennen meteen al de topper. Amsterdam tegen Den Bos. Maar het scoreverloop belooft weinig spanning. Geert de Groot. Ja, dat belooft weinig spanning. Misschien wel voor het uh, verloop verder van de competitie. Want de landskampioen uh, Den Bosch heeft zojuist met uh, 5-2 liefst gewonnen van Amsterdam. En ik zei het al uh, direct na twee. Uh, het is een wedstrijd waar we altijd naar uitkijken. De confrontatie tussen Amsterdam en Den Bosch. Dan uh, vliegen de vonken eraf. Nou, vandaag vlogen ze er niet af. Of je moet uh, de vijf doelpunten van uh, Den Bosch natuurlijk uh, vonken vinden. Uh, Rosalie de Beer scoorde er twee. Colette de Beaumont eentje. Elzemiek Groen scoorde voorrust tegen voor Amsterdam. Dat het was 1-3 bij de rust, maar toen was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Toen kon Amsterdam weinig laten zien, heeft weinig laten zien. En ook in de tweede helft was het eigenlijk Den Bosch dat de klok sloeg. Maartje Paumer voor 1-4, Lieke Hulse voor 1-5 en zojuist Kitty Vermalen voor 2-5. Dat is de uitslag van de eerste wedstrijd van de competitie. En ik zei het al, de andere ploegen kunnen nu voortaan alleen maar naar Den Bosch gaan kijken. Den Bosch gaat een misschien wel voor zichzelf saaie competitie tegemoet. Als Amsterdam die confrontatie al zo vroeg op het programma staat, dan blijft alleen Laren nog over over de vieze kampioen van afgelopen seizoen... voor een mooie confrontatie. De rest wordt het allemaal een bakkie, zou je zeggen... na die 5-2 van Den Bos tegen Amsterdam in de openingswedstrijd. We gaan het hebben over tennis. Mark Brasser is aangeschoven. Mark, ik mocht gisteravond langs de lijn doen. 6 minuten voor elf. We dachten, we gaan het nog halen, want Federer... Nee, we gaan eerst even naar Henkok in Heerenveen. Het is 3-0 geworden voor Herenveen. De voorzet kan af van de linkerkant van El Akshaoui. En Judicic, de aanvallende middenvelder van Herenveen. laat zich toejuichen. Hij maakt het derde doelpunt. De bal, eerst even met zijn rechtervoet en schoot toe links in. Onhoudbaar van vollo. Een zeper voor FC Groningen en een geweldige opsteker voor Herenveen. 3-0. Ja, Mark. En uh, we dachten, hij gaat serveren voor de wedstrijd. Uh, we gingen het net niet halen. Want het was 40-15. Maar ja, dachten we even in het oog nog melden dat Federer het toch gelukt is. Maar het is hem niet gelukt. En um, ja, hij moet enorm teleurgesteld zijn, en laten we eerst even naar een quoteje gaan luisteren van de persconferentie in de afloop, rotje Fader. Awkward having to explain this loss because I feel like should be doing the other press conference. But uh, it's what it is, you know, I mean... Yeah, I mean, it's the obvious, really. I mean, he came back, he played well. <laughs> I didn't play so well at the very end, but... Uh, I'm <coughs> sure it's disappointing, but... Uh, maybe I have only myself to blame, I don't know alleen maar mezelf te blemen, zei hij. Ja. Hoe is het mogelijk? Eh, zaten mogelijk? wij toch thuis na afloop nog op de bank? Na, is weer. Het, hoe, is, hoe is het weer mogelijk? Hoe is het weer mogelijk? Ja. Het overkwam hem vorig jaar precies hetzelfde. Tegen Djokovic op de US Open, twee matchpoints. Ja, hoe, hoe is het mogelijk? Uh, hij, hij, ja, hij geeft er nog een draai aan op de persconferentie. Hij lacht nog een beetje, maar hij moet hier ongelooflijk ja. van balen. Hij staat inderdaad ontzettend goed te spelen in de eerste twee sets. De verschillen waren klein. Ik bedoel, maar terecht dat die 2-0 in sets voorkwam. Roger Federer leek op weg te gaan naar een, naar een finale. Weer, en weer een finale van een Grand Slam toernooi. Djokovic komt terug in de derde set. Wint heel erg makkelijk de vierde set. Ja, en toen voelde hij het eigenlijk een beetje aankomen. Ik had eigenlijk verwacht dat Djokovic echt door zou stoten in die vijfde set ook. Djokovic levert op een gegeven moment zijn service inderdaad. Federer naar 5-3. Krijgt twee matchpoints. Ja, wat er toen gebeurt. Ja. Uh, Federer slaat op zijn eerste match. Point. Uh, ja, niet een geweldige service, maar op zich wel een goede service. Maar vol in het blad van Djokovic naar de voorend van de Servier. Ja, die haalt er vol uit onder het motto no guts, no glory. Uh, heeft hij ook al een keer eerder gedaan op zo'n moment. Zo hij heeft natuurlijk vertrouwen, hij speelt het hele jaar goed. Hij is fit, het is een mentaal spelletje, zei hij zelf ook. Zo aan het einde van de partij. Hij pakt die en slaat een ongelofelijke winnaar. Krijgt op dat moment eigenlijk voor het eerst in de partij het hele stadion achter zich. Dat op dat moment op de hand was van Federer. Hij zweept het publiek op, er komt een tweede matchpoort aan. Federer raakt. De netbandbal had goed kunnen vallen voor Federer. Het valt dan net buiten de lijnen. Ja, en Federer is zo van slag. Die, die ja. maakt geen game meer en verliest die vijfde set met 7-5. Het is onbegrijpelijk. Het is voor het eerst in acht jaar dat Federer dus ook geen Grand Slam gaat winnen. Ja. Um, ik zat even te denken, maar dat heb ik al eerder gedacht. Hebben we hem voor het laatst op zo'n groot moment gezien. Want dit moet toch ook wel iets met hem doen? Hè? Ja, dit moet wat met hem doen. Maar kijk, het, het, het gaat om een paar punten. En, en uh, mist Djokovic die zelf ook zei van ja, het was, het was, het was alles of niks. Het was gewoon, ik, ik moest het, uh, het risico nemen. Slaat hij die bal uit, zitten we hier heel anders te praten. Zeggen we, Federer is er nog, hij staat weer in de finale. Hij stond natuurlijk ook in de finale op, op Roland Garros dit jaar. Wonnie van Djokovic. Dus uh, afschrijven mag je hem niet. Wat wel opvalt, maar dat is al een tijdje langer... dat hij niet meer het hele jaar door heel constant presteert. Dat is er wel een beetje af bij hem. Uh, en je merkt nu toch ook dat die, uh, ja, die eerste twee sets heel goed is. Mentaal goed, gefocust, zijn spel is goed. Ja, het gaat tijdens het Grand Slam toernooi om drie gewonnen sets. En op een gegeven moment zakt hij dan toch weg. Djokovic, vreselijk fit, heeft het vertrouwen. Pas twee wedstrijden verloren dit jaar. Ja, die, die grijpt hem dan bij de keel en, en, en die laat hem niet meer los. En die gaat op een gegeven moment voor, voor elk punt... Ja, En dan zie je dat Federer aan het einde van zo'n partij. dat hij toch kwetsbaar ja. wordt. en het dan niet af kan maken. En, ja, het, het, kijk, het, uh, het, het blijft gewoon nog, nog goed. En, en uh, ja. hij, staat, ik bedoel, hij staat in een, een halve finale. finale ja, dus ja, ik bedoel, waar we hebben we heb ja. heb ja. heb ja. het inderdaad ja. over? Ja, hij draait op zich. Uh, hij heeft wel pas goed. één gewoon ja. toernooi ook gewonnen. Hè. Dat, is, dat is natuurlijk wel heel mager. Hij blijft wel een fenomenaal speler. Ja, het blijft, het, het, blijft eh, het. het. Toen was het afgelopen, toen dacht ik. Uh, ik ga lekker slapen. want Nadal die gaat gewoon van Murray winnen. Jij mocht er natuurlijk niet slapen. Jij bent gaan kijken. Toen las ik de uitslag. Toen dacht ik dat is een normale partij dat geweest. Is een, een uh, Was dat ook zo? Ja, dat is een normale, een normale uitslag. Um, Federer, of uh, Nadal moet ik zeggen, heel veel indruk gemaakt in iedere toernooi. Vooral in zijn partij tegen Andy Roddick. Die die heel erg makkelijk in drie setjes uh, van de baan sloeg. Hij groeit in het toernooi Nadal, zegt hij zelf ook. Of natuurlijk Dat akkefietje gehad dat hij fysiek niet helemaal goed was. He, die, die, die enorme kramp aanval op die persconferentie. Maar hij zegt ook in, in vergelijking met andere toernooien dit jaar. Hij zegt, ja, ik, ik ben niet altijd op mijn sterkst geweest dit jaar. Maar op dit moment voel ik me ongelooflijk sterk. Ik, ik heb vertrouwen. Ja, en als Nadal vertrouwen heeft, die, die gaat staan. En, en, en die loopt op alles, uh, Murray moet ze punten zes, zeven keer maken. Alles komt terug bij Nadal. Dat ja. is natuurlijk het moeilijke van tegen Nadal spelen. Je denkt het punt gemaakt te hebben. Dan komt de bal nog een keer terug. Denk je het punt gemaakt te hebben. Komt hij weer terug. Ja, dat, dat op een gegeven moment uh, Murray weer een beetje in zijn oude fout vervallen. Weer uh, schelden, mopperen op zichzelf en zo. Wat we hem natuurlijk vaker hebben zien doen. We uh, dachten een beetje dat dat eruit was. Mentaal niet altijd even sterk. Maar ja en een, een, een reguliere vier sets overwinning. Derde set. Uh, ja. nou, hetzelfde verhaal als bij, bij, bij Federer. Dan kunnen ze het niet helemaal in drie sets. Maar goed, Nadal ja. maakt het gewoon in vier. Af. En dan zijn we bij de vrouwen en dertien uh, dagen geleden wist je al wie het toernooi ging winnen. En dat weten we <laughs> nog steeds. Hè? Ja, het is eigenlijk ja, het is jammer dat, uh, dat we natuurlijk vannacht de halve finale hadden tussen Serena ja. Williams en Wozniacki, wat eigenlijk de finale had moeten zijn. Maar ja goed, uh, Williams is, uh, staat laag op de wereldranglijst, daardoor niet hoog geplaatst ook en daardoor troffen de twee elkaar in de halve finales. Ja, ik, ik uh, inderdaad Serena Williams uh, zal het toernooi wel gaan winnen. Die speelt in de finale tegen Samantha Stozer. Die won in de andere halve finale van de verrassende Duitse Angelique Kerber. Een meisje wat net in de top 100 van de wereld staat. Hoe is het mogelijk dat hij in de halve finale van een Grand Slam toernooi opduikt? Ja, Serena Williams, ik, ik, ik geniet ervan. Ik las van de week ergens een hele mooie uh, quote over haar uh, um, vertaald. Zij, zei iemand, schreef een tennisjournalist. Ze speelt elk punt alsof het haar laatste is. En, en dat is natuurlijk bij Serena Williams wel het geval. Um, ze is heel erg gedreven. Dat is natuurlijk altijd al geweest, maar misschien nu nog wel meer gedreven. Veel fysieke problemen gehad. Voetblessure, longembolie. Uh, de zus die dit toernooi af moest zeggen. Uh, auto-immuunziekte van de vraag is of die nog terugkomt. Ze heeft denk ik wel in haar achterhoofd van... ja, het zou inderdaad ook zomaar eens afgelopen kunnen zijn... met mijn tenniscarrière. Ze wordt al wat ouder. En ze speelt met zo'n enorme intensiteit. En dat vind ik wel geweldig om naar te kijken. En dan geeft ze worst en jacke geen schijvenpons. Ja, pak slagen. En gaat dus het toernooi winnen. En dat is goed voor Williams En goed voor Amerika. Hoe zit het trouwens qua tijdsplanning? Vannacht dus de vrouw finale en dan morgen de mannen. Die spelen een dag later. We moeten er even wachten. Ja. Dankjewel Mark Brasser. Gaan wij weer terug naar de Grand Prix van Italië. Ronald van Dam. Ja, 11 rondjes gehad van de 53. En wat een race al. Het begon allemaal met die uh, glijpartij van Vitantonio Antonio Liuzzi. Die Petrov en ook nog, uh, even kijken, wie was dat ja, Rosberg uitschakeld. Baricello was er ook nog bij betrokken, maar die kan in elk geval door. Ja, en toen Vettel was in is de eerste plaats dus even kwijt aan Alonso. De safety car ging weer naar binnen. En een schitterende inhaalmanoeuvre van Sebastian Vettel. Op volle snelheid, vol gas, buitenom bij de Spanjaard. brengt de coureur van Red Bull weer aan de leiding. Niet veel later probeerde Mark Webber ook een plaatsje op te schuiven. ten koste van Felipe Massa. Dat liep voor de Australië niet goed af. Want hij schakelde zichzelf uit, raakte zijn voorvleugel kwijt. en met die voorvleugel onder zijn auto gleed hij eraf. En dat is de eerste keer pas dat een auto van Red Bull dit seizoen uitvalt. Tot in de voorgaande 12 races is altijd bij de coureurs. Vettel en Webber dus aan de finish gekomen in de punten. En dat gaat dus vandaag niet gebeuren. Elf ronden nu inmiddels van die 53 gehad. Vettel heeft het gaatje geslagen met de nummer 2 Alonso. Want nou ja, al bijna 7 seconden. Is dus heel hard onderweg. En dan prachtig Thomas, zal jou plezieren. Op de derde plaats. Goedeld Michael Schumacher, Knokkend oh. met uh, <laughs> ja, Lewis Hamilton. Ja. Hij ligt verloren dus nog op een podium. Ja, een was race, al een voor de laatste uh, zes races. <laughs> dus uh, het is geen toeval. Daarachter dan Button. Uh, achter Hamilton. Dan Maldonado. En dan Perez. We hebben al 6 uitvallers. Wat zeg ik 7? Want Liuzzi is daar ook nog... Uh, Bijgekomen en Paul de Resta. Kortom, het is, een, uh, ja, het is uh, wat ik zei al: oh, chaos in het begin, maar wel heel erg vermakelijk om naar te kijken. Dank en weg komen straks natuurlijk ongetwijfeld heel veel snel naar Herenveen Henk Kok. Want wat een wilde we hebben ze lang niet gehad daar. Nee, dat hebben ze lang niet gehad, Herenveen. Ik denk dat Ron Jansen, de oud-trainer van FC Groningen, ook wel een geweldig opgelucht zal zijn na deze uh, grote overwinning op FC Groningen 3-0. En in de slotfase had er nog wel, wel meer kunnen zijn, had er nog wel hogere scoren kunnen uitvallen in het voordeel uiteraard van, van Heerenveen. FC Groningen heeft in elk geval één probleem. Dat, uh, dat zit hem uh, achterin. Drie doelpunten tegen AZ. Vandaag weer drie doelpunten tegen Herenveen. He tegen, tegen Want die eens zo geweldig exceleerde. Maar uh, en voorin ontbrak het aan scherpte bij FC Groningen. Ik heb nog wel een mooie omhaal gezien trouwens van Texera. Die kan denk ik wel een beetje voetballen. Maar of het een Suarez is, dat durf ik eerlijk gezegd nog, uh, nog niet te zeggen. En ook uh, Fischer van Dijk kreeg nog een goede kans. Maar die uitslag van 3-0 is absoluut niet geflatteerd. Heerenveen was effectief, heeft goed gevoetbald. In elk geval beter dan FC Groningen. En Pieter Huistra als Vries zal vanavond in Friesland zijn wonden moeten likken. En Bas Doos die wandelt morgen door de Herenstraat in Groningen als een groot vorst. Wat een goal! De Eredivisie. Niet, en Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen in Kerkrade. Roda e tegen FC Twente werd 2-1 bij de rust 101-1. Door goals van Janko voor Twente en vormen voor Roda. En de 2-1 van de Limburgers was van Donald. De eerste redelaag van Twente dus dit seizoen. En de ploeg kwam nog op voorsprong in de eerste helft... en had ook kansen om Roda te verslaan. Dat vond ook trainer Ko Adriaanse. We hebben voldoende uh, kansen gecreëerd... En, uh... We hebben aanvallend voetbal gespeeld. We hebben geprobeerd te domineren. En uh, nou, we hadden ook kunnen winnen deze wedstrijd. Maar goed, de, de goals vallen te snel. En uh, ik moet ook een compliment geven aan uh, Roda. Die gevochten als Leeuwen. Helemaal leeg gespeeld. En, uh, het was uh, in ieder geval een hele mooie wedstrijd. Uh, het had ook anders kunnen lopen. Uh, en uh, zeker de eerste helft hebben we goed gespeeld. Maar Twente stond dus voor het eerste seizoen met lege handen. En dus zou je denken dat Adriaanse daarna, daarna Fulham vertrokken Brian Ruiz mist. De vraag aan de trainer, is dat ook zo? Ja, als je Brian hebt, die kan in zijn eentje iets doen. Hè. Die, die, die kan een mannetje passeren, die kan een goal maken. Maar dat weten we, die hebben we niet meer. En, uh, op deze manier kan het ook, dat hebben we bewezen in de eerste helft. We speelden goed, goed team. weten kansen te creëren, zetten Roda goed vast. En uh, op die manier moeten we gewoon doorgaan. Geen Ruiz dus meer bij Twente, wel Leroy Ver. Hij maakte zijn debuut voor de ploeg uit Enschede. Heel anders dan bij Feyenoord is het voor hem trouwens voorlopig niet. Ik moet eigenlijk zeggen dat er best weinig verschil is. Uh, een beetje dezelfde rol gekregen. Uh, verdedigend uh, op de teampositie. En uh, als we de bal hebben, gewoon uh, op die linkshalf. En dat, dat bij Feyenoord ook. En dan rode EC dat pakte tegen de bekerwinnaar van vorig jaar. De, eerste twee, of de tweede overwinning van dit seizoen. De mentale weerbaarheid van de Limburgers viel op. maken. Ruud Vormer over het verschil tussen de eerste en de tweede helft. Ja, omdat we, ja, wat je al zei, de eerste 20 minuten liepen we achter de bal aan. En uh, ja, dat, uh, de Wouder trainer de tweede helft niet. Maar ja, uh, dat is gewoon heel moeilijk, uh, helemaal hoe wij nu speelden. Maar ik denk dat we het heel goed hebben gedaan en dat we trots mogen zijn. Ja, en uh, Vormen weet trouwens nog niet of Roda nou na die zegen meteen weer uit de dip is. Ja, wat zegt? het is heel moeilijk. Uh, we hebben nu meer verdedigd dan voetbal, denk ik. Uh, ik denk dat ze deze lijn wel moeten doortrekken, maar dan met meer voetbal erbij. En uh, dan uh, komt het wel weer goed met Roda. Gaan we naar Herakles Almelo tegen Ajax. werd 2-3 bij de Russers het 1-1. 1-0 over Toom. Siem de Jong op slag van Rust 1-1 met zijn eerste en met zijn tweede zette die Ajax op voorsprong. 1-2. Soulemani 1-3. En Plet 2-3. En in de slotfase kreeg Ebicilio van Ajax nog direct rood. Ajax is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Eén puntje nu boven AZ en Twente in de slotfase van de wedstrijd. In de laatste minuten dus met het doelpunt van Plet en die rode kaart. Werd het zelfs nog even lastig voor de Amsterdammers. U hoort trainer Frank de Boer. Wij hadden wel meer bal bezien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 Jaakle heeft allemaal ook teleurgesteld. Nee, zei Peter Bos, we voetbalden eigenlijk naar vermogen. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Maar goed, het is ook wel interessant om te zien natuurlijk waarop je uiteindelijk verliest. Want dat zijn toch weer uh, details. En uh, wij, wij weten wat we kunnen. En uh, we lopen gewoon wekelijks gewoon goed te voetballen. Dat hebben wij bij Vlagen vandaag ook gedaan. Hij heeft goed partij gegeven, daar had misschien wat meer in gezeten. Maar uh, dat mocht helaas niet zo zijn. AZ tegen Vitesse werd 4-0. Die stand was bij de rust al bereikt door goals van Wernbloem twee maal, Berends en Elm uit een penalty. Rood was er voor Boni van Vitesse, hij kreeg twee maal geel. AZ kende dus geen enkel probleem met Vitesse. Al in de eerste helft was de wedstrijd gespeeld. Vitesse was knock-out, maar toch was Gertjan Verbeek nog enigszins beducht dat de Arnhemmers zich nog zouden oprichten. Nou ja, want je weet gewoon als trainer, ik loop al wat langer mee... dat zo'n tweede helft met 4-0 toch wel lastig is. Ook weten dat je donderdag moet voetballen. Je weet dat een aantal internationals ook twee wedstrijden hebben gespeeld. Een hoog tempo, eerste helft. Het weer, loom. Kost veel energie. Uh, ja, dan zeg ik, we moeten een nieuw doel stellen. Want de overwinning is binnen. De drie punten zijn binnen. Dat, dat moet heel raar lopen. Wil dat nog uit handen gegeven worden? Maar dan zie je toch op een gegeven moment dat scherp, de echte scherpte wat weg is. En dan krijg je toch wel de kansen, maar dan gaan ze er niet in. En, en ja, dat, dat is gewoon scherp zijn. De mooiste van de vier doelpunten kwam van Roy Berends... een prachtige stift over Vitesse-doelman Piet Veldhuizen. De aanvaller over zijn eerste goal voor AZ. Ja, het was een mooie. Dus uh, ik ben er ook hartstikke blij mee. Ik kom in te tegen om de keeper en uh, ja, ik, had, uh, ja, ik had even de tijd. Dus ik denk van ja, dan, uh, dan wip ik hem overheen. Ja, dat hij binnenvalt is dan lekker. Vitesse keek dus na 45 minuten al tegen een 4 0 achterstand aan. En dan is het voor Vitesse-trainer John van der Brom eigenlijk een straf... om nog aan die tweede helft te beginnen. Ja, op dat moment wel ja. Op dat moment wel. En, uh, ik zou eerlijk zeggen, ik heb helemaal niks gezegd in de rust. Dat, uh, ik kan gewoon niet tegen als wij de afspraken die we maken niet nakomen. En daar word ik als trainer word ik nature uh, van. Natuurlijk werden ze ook bij ADO Den Haag gisteravond. ADO, RKC, Waalwijk, 0-1 rust en eindstand ten voorde de matchwinner. En Waalwijk, ja, RKC, blijft gewoon verbaasd. En dus nu weer een uitoverwinning op ADO Den Haag. Waardoor de Brabanders op de vierde plek, u hoort het goed, op de vierde plek terechtkomen. Trainer Ruud Brood over hoe die spelers zo langzamerhand met die nieuwe status van de ploeg omgaan. Ja, ze, ze gaan een beetje overtuigd raken dat ze elke wedstrijd kansen kunnen krijgen. En... Ja, we kunnen winnen. Ik zeg al, uh, ze hebben een aardig geloof in elkaar. Ze willen hard werken, heb je nu ook weer gezien. Tot op het bot. En uh, ja, ze staan een mannetje. Dus uh, ja, dan is het uh, mooi om te zien. Mooi om te zien. Bij ADO Den Haag stonden overigens de broers Wesley en John Verhoek... samen voor de eerste in de basis. Maar het kon dus niet voorkomen dat ADO in eigen stadion onderuit ging. Ploeg heeft thuis nog niet gescoord. Vorm is ver te zoeken. Je zou denken enige onrust. Maar trainer Marie Stijn maakt zich nog niet al te veel zorgen. Ja, nou goed, ik maak me daar geen zorgen om. Omdat je, dat je weet dat uh, het eerste half uur geeft je vertrouwen. En, uh, ik heb, ik nogmaals, ik heb heel veel vertrouwen in deze ploeg. En uh, de jongens ook in elkaar, dus ik maak me daar geen zorgen om. Maar het is natuurlijk wel uh, nou, gewoon heel teleurstellend... dat je gewoon een hele goede trainingsweek achter de rug hebt. En, en uh, ook een eerste half uur redelijk goed speelt. Dan kun je het niet belonen. Ja, en dan uh, het laatste uur is heel teleurstellend... en dan gaan we allemaal met een kater naar huis. Dat mag duidelijk zijn. En tot slot, ook van gisteravond, de graafschap tegen NEC. Het werd 1-0 voor de goal afgeleid. Voor de rust werd die goal al gemaakt door El Haznaoui. De graafschap wonders voor eerst dit seizoen een wedstrijd. Gebeurde dankzij Sufjan El Haznaoui. Hij maakte dus de enige goal van de wedstrijd. Hij wordt ingespeeld de Rijdel. Teruggelegd eigenlijk. en een steekbal van Michael. Die ik goed inschiet. Op zich denk ik zelf een goede aanval. Je traint er natuurlijk op. Het liefst wil je de makkelijkste bal. Geef wel zo snel mogelijk richting een goal. En dat is een de steekbal, denk ik, als die kan gegeven worden. Hij kan gegeven worden, Michael kan dat, dat weet hij. En ja, hij geeft hem en uh, valt goed. En na afloop analyseerde de trainer van NEC, Alex Pastoor de wedstrijd aan de hand van kansberekening. We hebben wel uh, wat meer kansen gehad dan uh, de Graafschap. Maar ja, zo'n heel uh, spel met hoeveel kansen en hoeveel uh, halve kansen... en hoeveel mogelijkheden, dat vind ik uh, onzin. Ik denk dat als je zoveel beter kunt zijn dan de tegenstander, en dat waren we bij Tijd en Weilen, ja, dan moet er een aantal kansen uitrollen uh, waarvan je gewoon op basis van kansberekening kunt zeggen, ja, deze wedstrijd ga je winnen. Ik bedoel ook dat hij, uh, hij hing natuurlijk wel een heel tijdje in de lucht en uh, met kunst en vliegwerk werd hij eruit gehouden. Maar dat neemt niet weg dat, uh, dat ik vind dat, uh, dat we daar wat meer mee moeten doen. En dat waren de wedstrijden van gisteren. De wedstrijd van vandaag die al is afgelopen is Heerenveen tegen FC Groningen. Het werd 3-0 in het Abelensra stadion door goals van Dost, Asaidi en Jurisic. Dan gaan we naar de stand. Ajax heeft de leiding dus overgenomen met 13 uit 5. AZ, 12 uit 5. Beter Saldo dan Twente, wat ook 12 uit 5 heeft. Vierde, verrassend dus, RKC, 10 uit 5. Zei het u het al, en PSV staat vijfde, maar hij heeft de wedstrijdje te goed. Gaat zo spelen bij VVV, heeft 9 uit 4 en kan dus ook aansluiten. Onderin de Heerenveen, net een reuzenstap weg dus. Gaat over Groningen heen. Groningen en Den Haag hebben ieder vier punten uit vijf wedstrijden. 16 is op dit moment VVV met 2 uit 4. Gaan dus nog spelen. NAC tegen Feyenoord zo 1. 1 uit 4 en 18e Excelsior 1 uit 4. En dat zijn dus ook de wedstrijden die nog gaan komen. Ja, half drie, dus over een paar minuutjes. Gaan beginnen aan Nak tegen Feyenoord en VVV PSV. En om half vijf hebben we dan ook nog Excelsior tegen FC Utrecht. Radio 1. Het NOS-journaal. Twee minuten over half drie. Hier is Mark Visser met de hoofdpunten. In New York begint rond deze tijd de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001. Manhattan is hermetisch afgesloten, alleen genodigden worden toegelaten. Dit jaar wordt er tijdens de herdenking zes keer een moment van stilte gehouden. Op de tijdstippen dat de twee vliegtuigen in de WTC-torens vlogen. Op de tijdstippen dat de twee torens instorten. En op de tijdstippen dat in Washington het Pentagon werd geraakt... en in Pennsylvania een gekaapt vliegtuig neerstortte. Japan herdenkt vandaag de aardbeving en het tsunami van 11 maart. Op verschillende plaatsen langs de Noordoostkust zijn bijeenkomsten gehouden om de slachtoffers te herdenken. En om 14 minuten voor drie plaatselijke tijd werd een minuut stilte gehouden.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 Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. AMW Verkeersinformatie. Een paar files op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en de afritten Bunschoten 2 kilometer. En verderop tussen knop het Eemnes en Laren nog eens 2. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is vandaag veel vertraging door de werkzaamheden daar. Tussen de afrit Everdingen en Nieuwegein 6 kilometer. Sportradio NOS, op 1 NOS Radio. Zo meteen gaan we naar de wedstrijd NAC Feyenoord en VVV PSV. Eerst aandacht voor Hongbal Holland Series Amsterdam tegen Pioniers. En die haalt Eerste helft 7 inning. stand is 3-1 geworden. Pioniers doet iets terug en wel op een hele mooie manier. Mark-Jan Moorman, de eerste Hongman van de Hoofddorpers. Een mooie home run in het rechtsveld. En zo is de werper Ben Grover van Amsterdam even in de problemen. Maar moet er nog heel wat gebeuren wil. Hoofddorp, fase pioniers, terugkomen. In de wedstrijd echt terugkomen. Want dan moeten er nog wat rake klappen uit worden gedeeld. 3-1 de stand. Overigens nog wat nieuws uit Hoofddorp. Want afgelopen dagen is de wethouder... In New York geweest om te proberen Major League honkbalwedstrijden naar Hoofddorp te halen over een paar jaar. En het witboek dat daar aangeboden is in New York aan Major League Baseball is in ieder geval goed ontvangen. Dus heel misschien over een paar jaar. Echt heel erg een tophoekbal in Nederland in Hoofdorp. wijk voor de slagman Norbert Lokhorst. Een home run zou zomaar betekenen dat het gelijk staat. Maar zover is het nog lang niet. Eerst helft 7-inning. L&D Amsterdam tegen Terravase Pioniers L&D. Op weg lijkt het naar de titel. Want staan met 3-1 voor. En wij verlaten de sport even, gaan naar New York. Want daar staat de herdenking van de aanslagen 11 september 2001 op het punt van beginnen. Onze correspondent Wessel de Jong is daar in de buurt van Ground Zero. Wessel, waar ben je en wat zie je eigenlijk daar? Ik zit op de tiende verdieping naast Ground Zero. Op een grote balkon met allemaal journalisten kunnen we naar beneden kijken. En ik zie nu op dit moment dat er een hele groep en een hele lange kolonne komen de doedelzakspelers die komen nu het uh, Memorial Plaza, komen ze opgelopen, die presenteren, presenteren de vlag, en ze lopen langs het monument, trekken ze langs, hè. dat monument, dat zijn uh, zeg maar de twee platte gronden van de Twin Towers, die zijn ingestort, van die platte gronden zijn, uh, zijn twee vijvers gemaakt, twee uh, zwarte granieten bakken, en op de randen van die uh, van die zwarte, zwarte monumenten, die bakken zeg maar fonteinen ook, zijn het tegelijkertijd, het water stroomt als het het waren de oude Twin Towers, stroomt het binnen. Uh, daar lang staan de namen gegraveerd, die zijn uh, geheim gehouden. Of althans, je mocht het echt niet uh, bekijken van tevoren. Het was de bedoeling dat die vandaag echt voor het eerst aan de familieleden getoond zouden worden. Zojuist zijn ze natuurlijk wel bekeken direct door... Uh, door president Obama. Die wandelde er langs samen met uh, president Bush, bekeek hij uh, het monument. begroette daarna allerlei uh, hoogwaardigheidsbekleders. Uh, het burgemeester van New York, oud-burgemeester van New York, allerlei gouverneurs en zo. Nu beklimmen ze dus die, uh, die doedelzakspelers, dus beklimmen ze dat podium. Het, het erepodium waar dus uh, vanaf waar dus het hele monument, uh, ja, waar de hele plechtigheid gaat plaatsvinden. En ik hoor nu een. Speciaal geluid, kan niet precies horen wat dat is. Uh, nou ja, het is in ieder geval de, de, de alle muziek die hier met deze gelegenheid gepaard gaat. Op die Memorial Plaza zijn, zijn alleen familieleden dus uh, toegelaten. Wat op zich wel een hartverscheurende aanblik is natuurlijk dat die mensen allemaal, uh, allemaal foto's bij zich hebben van een van de slachtoffers die dus op deze plek zijn, uh, zijn omgekomen. Uh, die 2977 slachtoffers die dus straks allemaal, uh, straks allemaal herdacht gaan worden als, uh, als de namen voorgelezen gaan worden. En dat gaat dan precies uh, ja, over zo'n kwartiertje gaat dat uh, beginnen het voorlezen van die namen. Dat zal, dat zal de burgemeester van New York zal dat dan inleiden. Dat is zo'n beetje wat er nu hier op dit moment werd. Het ja. hele begin van die plechtigheid, wat er nu gebeurt hier. Wij komen straks bij je terug om kwart voor drie. Het moment waarop het eerste vliegtuig tegen een van de Twin Towers vloog. En uh, dan komen wij terug bij Wessel de Jong in New York. En later vanmiddag is er ook in de Kloosterkerk in Den Haag nog een herdenking. En daar zal premier Rutte spreken. Keren wij terug naar de sport Om te beginnen het, uh, de Formule 1. Ronald van Dam. Ja, intrigerende race hoor. Er gebeurt werkelijk uh, van alles. Ja, uh, Vettel die is uh, aan het cruisen. Maar dat zijn we wel van hem gewend. Hè. De man die aan de leiding gaat met een voorsprong van 92 punten op Mark Webber in het kampioenschap rijk vorstelijk de race is inmiddels binnen geweest voor zijn eerste pitstop en heeft de leiding gehouden. Maar daarachter gebeurt van alles. Met name het gevecht tussen Michael Schumacher en Lewis Hamilton. is intrigerend. Hamilton die nu weer de aanval inzet. Hij was er al een keertje even voorbij en daarna pakte Schumacher hem weer terug. En toen kwam er een aanval van Hamilton in de van Grande. En Schumacher ja, echt op de limiet rijdend, toch weer naar binnen sturend. Later ging hij nog eens kiezen naar links en naar rechts. Dus uh, dat incident wordt nu bestudeerd door de wedstrijdleiding. Als Schumacher daar maar mee wegkomt, ik denk het eigenlijk niet. Maar het geeft wel aan dat hij echt aan het race is en probeert gewoon zo hoog mogelijk te komen. De oude Schumacher zien we af en toe weer eens uh, boven komen. Aan de leiding dus Vettel en dat verandert volgens nog niets. 22 ronden gehad van de 53 hier in Italië. En wij gaan naar Bas Stichler bij NAC tegen Feyenoord. Er zat eigenlijk nog geen tekening in de strijd. Zo had ik willen beginnen. Maar daar kan de streep door naar zes minuten. Want Nak komt op voorsprong tegen Feyenoord. 1-0. Doelpunt Schilder. De man die de wedstrijd tegen Feyenoord vorig seizoen. Toevallig ook op speeldag 5 trouwens. Eigenhandig besliste met twee goals. Toen won Nac met 2-0. En nu kan hij profiteren van uh, balverlies van Feyenoord. El Amadi is hem kwijt. Schotten nog wel wat achteraan. Maar vanaf een meter of 18 denkt Schilder. Als hij niet wordt aangepakt, ik schiet maar. En de bal gaat feilloos in de hoek. Langs Erwin Mulder die op dat uh, krachtige harde schot geen schijnvakantse heeft. En vroeg in de wedstrijd staat Nak tegen Feyenoord voor. En dan maar meteen in één adem door. Bakkal in de basis bij Feyenoord. Dat was geen twijfel eigenlijk. Dat was geen verrassing. Guidetti, de spits zit op de bank. En moet dus nog even wachten op zijn debuut. En bij Nak na het vertrek van Amoa de jonge Schalk. De revelatie van de voorbereiding dan met name. Hij maakte er in de Eredivisie inmiddels ook al eentje. Staat dan in de spits. En Lasnik die ook kwam. De Oostenrijker. Voorzitter speelde hij nog bij Willem 2. Zit op de bank en moet dus nog even wachten. Maar vlammend begin dus van Nak Met die snelle goal van Schilder. Al na 7,5 minuut. Nu Klaasien met de vrije schop. Vlaar is mee. Vlaar kopt. Maar Vlaar kopt de bal net naast. En zo heeft ook Feyenoord de kans gekregen. In het begin van de wedstrijd en Breda. Het uh, lijkt een aardige middag te gaan worden zo in Breda met een snelle goal. 1-0 voor Nak. Andere wedstrijd die bezig is is VVV tegen PSV. En ook daar nieuwelingen in de basis bij PSV Ronald. Absoluut, want uh, Titon maakt zijn debuut voor uh, PSV. We spelen inmiddels al zeven minuten in Venlo. De stand is 0-0. Uh, maar dit was het moment uh, voor Fred Rutte om van Doelman te wisselen. Isaacson zit op de bank en Titon staat in de basis. Wat verder opvalt is dat Marcelo een plekje centraal achterin heeft bij uh, PSV. Teruggekomen van een blessure dat zijn de woorden van Fred Rutte. En daarom Timothy de Rijk, die twee wedstrijden prima heeft gedaan. Nu weer uh, op de bank bij PSV. Lens zoeken nu. Uh, Lens is de diepe spits. Daarmee aangevend dat Matas nog even in uh, de lijn van wat Bas Stichler zei op zijn beurt moet wachten. Zit op de bank naast Fred Rutte. En verder is het PSV-elftal intact gebleven. Bij VVV ook een debutant. maar Daar zien we Oetje Novoor Dat is een uh, Nigeriaan van 19 jaar waar veel van verwacht wordt. Hij speelt straks als diepe spits. Of hij speelt als diepe spits. Moza speelt aan de buitenkant. En verder opvallend Molhoek in de basis. Geen plekje voor McQuire. En uh, Mewes die normaal gesproken de controleur is op het middenveld speelt nu op Wijnaldum. Omdat volgens de boek hij hem goed kent van Feyenoord. En ervoor moet zorgen dat uh, Wijnaldum onschakelijk wordt uh, gemaakt in uh, deze wedstrijd. Veel van VVV hebben we nog niet gezien, van PSV. Twee momenten in het strafstopgebied van Gentenaar. Maar mij en de recht uh, grepen prima in op Mertens en Lens. Echte uh, doelrijpe kansen zijn er nog niet geweest. In de eerste acht minuten, het is in Velo nog 0-0. Gaan we golven, KLM open. Laatste dag, Ragnar Niemeijer. Je wil wel op al die spelers letten, maar het scorebord geeft de belangrijkste informatie, denk ik, hè? Zo is dat en het is spannend aan de top van het scorebord als we echt in de laatste hals zitten van deze vier dagen golf op de Hilversumse golfclub. Simon Dyson, de leider na dag één, staat bovenaan. Elf slagen onder par voor hem, de Engelsman, gevolgd door zijn landgenoot David Lin. De winnaar uit 2004 staat op min 10, net als Gary Orr de Schot. David Lin woonachtig in Stockholm-Trent. Hij staat op hal 14. En van dat groepje daar helemaal bovenin heeft hij nog de meeste holes... om straks de overwinning naar zich toe te trekken. Want Simon Dyson, de man van min 11, staat al te spelen op 17. Joost Luijten, een geweldige bal gezien, zojuist op de auto-hole. Dat is de par 3, 15e hier rechts achter mij, achter de driving range. Hij legt hem op anderhalve meter van de vlag. Mag putten voor een birdie. Eigenlijk tel je hem al. want Joost, heeft, Joost Luijten heeft prachtig golf laten zien vandaag. Maar hij mist die put van anderhalve meter. Komt er weg met een par en verzuimt om naar acht onder te gaan was eigenlijk zijn laatste kans denk ik om echt nog een rol van betekenis te spelen in de wedstrijd... als het gaat om de eindoverwinning. Nu blijft hij staan op min 7. Tel daar nog bij op dat hij op de tweede hole van vandaag van 50 centimeter ook al een put laat liggen. Dan geeft dat misschien aan dat de echte, echte grote vorm er niet is. De kampioensvorm. Maar Luiten laat zien dat hij echt met de allerbeste mee kan. Staat vier slagen achter de leider. En heeft alle kans nog om bijvoorbeeld de top 3 te gaan halen. Ja, en Het kan natuurlijk altijd nog zijn dat mensen bovenin wat slagen laten liggen, nerveus worden... Worden. En dan kan het ook nog de andere kant uit. Dan hoef je zelf niet eens geweldig te spelen. Dan doet de concurrentie het voor je. Maar met een uh, leider als Simon Dyson, winnaar in 2006 en 2009... op de linksbaan van Zandvoort... krijg je het gevoel dat die man weet waar hij mee bezig is. En dat Simon Dyson die een slag voorsprong heeft op lin en oor... dat hij het misschien wel niet meer weg gaat geven. Wordt Amsterdam vandaag honkbalkampioen tegen de pioniers? En die houdt kamp? Het begint er steeds meer op te lijken, Twan. Want zojuist een enorme uithaal van... Percy Senia vertuigt straks, want Ronald heeft iets te melden. Ja, ook een enorme uithaal van Toyfone. Meter of 4-5 voor het strafschopgebied. Recht voor de rol van Dennis Gentenaar. En hij heeft even dat momentje van vrijheid. Als hij vanaf links door Mertens wordt aangespeeld, dan draait hij om zijn as en met zijn rechterbeen. Schiet hij de bal in de uiterste hoek. Gentenaar kan er alleen maar naar kijken. Vroege voorsprong dus voor PSV. 1-0. Doelpunt van Ola Toyfone. En dan gaan we weer naar India. Want daar is het 4-1 geworden. Die enorme uithaal waar ik het over had was van Percy Homeren in het linksveld. Geen mensen op de honken, dus één punt. Maar we zitten in de tweede helft van de zevende inning. En het lijkt er heel sterk op dat LND Amsterdam na 87, na 1990 en 2008 weer kampioen gaat worden. Nu in 2011 en misschien zelfs wel de Cup 1 ook gaat halen. Want daar gaan ze volgende week voor naar Brno in Tsjechië om daar aan mee te doen. Maar dit is een heel belangrijk moment. Deze wedstrijd vandaag in Amsterdam voor Charles Urbanus. De de coach van het team uit Amsterdam. Want 4-1 in de tweede helft van de zevende inning. Na die prachtige homerend van Percy, Cenia Amsterdam leidt tegen Vaase pioniers. Het is bijna kwart voor drie. We gaan naar New York. Want daar wordt herdacht precies tien jaar geleden. Het eerste vliegtuig zich precies op deze tijd boorde in de Twin Towers. We gaan naar Wessel de Jong. Zijn Ze met een kleine race tegen de klok zijn ze bezig. Over twee minuten. Moet het moment stilte ingaan dat het, uh, het eerste vliegtuig de Noordelijke Toren binnenvloog, vlucht nummer 11 was dat. Nu worden dus uh, ja, alle vlaggen gepresenteerd. Het klinkt al heel stil, het lijkt of het moment stilte is begonnen. Ik kan dat moeilijk horen. Nee, het is eerst uh, eerst burgemeester Bloemberg. Yeah. Morning turned into the blackest of nights. Ja, het was prachtig weer, zegt die Bloemburg toen. Het is inderdaad deze ochtend eh, precies hetzelfde soort weer. En het werd een hele zwarte ochtend. Ja, de kinderen die toen hun ouders verloren, dat zijn natuurlijk nu kleine dat zijn volwassenen. De goede woorden in het publiek service hebben gezegd om die we liefden en verlozen. In all the years that Americans have looked to these ceremonies, we have shared both words and silences. The words of writers and poets have helped express what is in our Vele gedichten er al die tien jaren bij die plechtigheden. And and Ieder jaar hebben we natuurlijk herdacht. in New York in 1993 and 2001 at the Pentagon nu uh, natuurlijk ook, ook inderdaad het, uh, het andere moment, Pentagon, het Pentagon waar een vliegtuig neerstortte. Oké, okay, dus nu het eerste moment van stilte. Bel wordt geluid en in principe is nu de bedoeling dat dus alle klokken op heel Manhattan gaan luiden. Dat zijn er een heleboel, maar ik hoor er geen één. Je ziet nu president Obama achter een glazen plaat. Ook president Bush, Barbara Bush, zie je nu staan dus allemaal achter een glazen plaat, beschermd. En dan zometeen als dit moment stilte voorbij is, zal Obama een gedicht voorlezen. Hij zal heel kort spreken, maar gaat geen uitvoerige, geen uitvoerige toespraak uh, gaat hij houden. Er gaat een heleboel plechtigheden gaat hij vandaag af. Heel oneerbiedig praat ik gewoon door dit moment van stilte heen. Het is dus net een. Uh, een bijzondere vlag is er gepresenteerd hier. Een Amerikaanse vlag. Daarbij werd natuurlijk gezongen het Amerikaanse volkslied door een koor. Dat klonk echt zeer hemels. Het was een hele geschonden vlag. Die heeft hij toen tijdens de heeft die vlag hier gehangen. En nu gaat Obama... God is our and A very present help in trouble. Therefore... Die religieus begin roept meteen God aan. Even though the earth be removed, though the mountains be carried into the midst of the sea. Though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There is a river whose stream shall make glad the city of God. The holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged. The kingdoms were moved. He uttered his voice. The earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come behold the works of the Lord. Was made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in fire. Be yeah. still yeah. and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob. Is our refuge. Ja, dat is een zeer religieus gedicht. Allerlei bijbelse verwijzingen daarin. Op zich wel opvallend deze, deze religieuze toon die dat gedicht heeft. Want de burgemeester die je ook nu weer ziet... die wilde geen enkele religieuze hoogwaardigheidsbekleder bij deze plechtigheid hebben... om allerlei ingewikkelde politieke discussies te voorkomen. Maar ja, God, zo'n plechtigheid als deze in Amerika zonder... Zonder God is het toch praktisch ondenkbaar. Dus zo is toch het geloof is toch weer aanwezig op deze plechtigheid. Misschien nog even een momentje luisteren naar Burgemeester Bloomberg nu. And ze each had a face, a story, a life cut short from under them. As we listen, let us recall the words of Shakespeare. Let us not measure our sorrow by their worth, for then it will have no end. Gordon A. Amath, junior. Burgemeester Bloomberg. is Nog eventjes Shakespeare geciteerd. En geeft daarmee ook tegelijkertijd geeft hij het begin aan van het voorlezen van alle 2000, uh, bijna 3000 namen. Zo'n 300 Abel. familieleden gaan hier nu de namen voorlezen. Abraham. En dat uh, gebeurt ook onder William. muzikale begeleiding. Dat Abraham. namen voorlezen, dat gaat natuurlijk nog wel eventjes duren, al die 3000 namen. Aceto. Heinrich Bernard Ackerman. Paul Aquaviva. De namen van de slachtoffers van tien jaar geleden laten in deze uitzending meer over de herdenking vandaag in New York en in Den Haag. Weer tijd voor de sport. We gaan naar NAC tegen Feyenoord in Breda. Bastigler. De vroege voorsprong dus voor NAC staat nog altijd op het bord. 19 minuten gespeeld. Schilderen tekenen daarvoor met een venijnig schot vanaf een meter of 20. Inmiddels heeft Vlaar een behoorlijke kans gekregen voor Feyenoord uit de vrije schop van Cabral. De bal ging net naast en aan de andere kant. Na een goed voorbereidend werk van Schalk, de jonge spits. Die even was uitgeweken naar de linkerkant. kwam de bal goed voor. En kwam Kolk net een teenlengte tekort om de bal binnen te werken. Kortom, er gebeurt van alles. Nu Schalk weggestuurd. Maar die neemt de bal erg ongelukkig mee. En is hem dan in een rechtstreeks duel met Stefan de Vrij. openblikkelijk kwijt ook. De Vrij blijft koel, cool, draait weg naar de buitenkant. En als Schalk dan gokt eigenlijk dat de vrij de bal zal terugspelen naar de doelman. Is er plotseling ruimte voor de vrij om te draaien. De bal mee te geven aan Vlaar. Vlaar naar Cabral, rechterkant van het veld. Fernandes wacht af. Daar komen nu anderen onder wie Bakal. Maar de voorzet van Cabral komt tegen het lichaam aan van Gorten. En dat levert Nakt dan, of Feyenoord dan een ingooi op. Koeman is erbij gaan zitten. Ronald Koeman die een uh, periode eigenlijk gestaan heeft om vooral veel aanwijzingen te geven. En boos was in het begin van de wedstrijd dat zijn ploeg nogal vaak slordig balverlies leed. Blijkbaar is hij tevreden over het herstel. Ondanks de achterstand. Komt er komt in een ingooi voor Feyenoord via Leerdam, de rechtsbek. Die staat nu halverwege de nakhelft en gooit daar Cabral. Tussen twee mannen in kan hij de bal meenemen. Maar verspeelt hem aan Botteguin. Botteguin gaat dan pingelen. Verspeelt de bal aan Clasi. Herstelt dat in het volgende duel als de bal voor de voeten komt van Cabral. Zo krijgt de Braziliaan toch nog wat eer van zijn werk. Maar zag het er wat ongelukkig uit. Zoals dezelfde Botteguin ook erg ongelukkig was bij die kans van Vlaar waar ik het zo even over had. Want Cabral gaf de bal voor. Die was lang onderweg, die vrije schop. Maar uh, Vlaar liep wel heel makkelijk. Anderhalve pas weg van Botteguin. Die echt even stond te slapen. En zich dat toch echt mag aantrekken. Het blijft dus zonder gevolgen. Ingooi voor nak nu. Gorter, de linksback nog altijd bij uh, de ploeg uit Breda. Vraagt aan de scheidsrechter Jack van Hulten. Mag het hier? De scheidsrechter zegt ja dat mag. En dan smokkelt hij toch nog een meter of acht. Vooruit maar. De ingooi van Nak, als iemand zich tenminste aanbiedt, zou die genomen kunnen worden. Schilder wil wel. En krijgt dan vervolgens twee meter verderop ook de bal. Draait weg. Geeft hem mee aan Botteguien. Er wordt druk gezet nu door Feyenoord. Ploeg jaagt door. De bal moet terug naar Terrouwelaar. Die zo even al een keer een slechte doeltrap had. Nu risico neemt door de bal langs Fernandes naar de buitenkant weg te spelen naar Luijks. Luijks voelt zich opgejaagd. Gillens laat zich zakken. Ook onder druk gezet. Gaat de bal weer terug naar de keeper. Zo kost het Feyenoord wel veel kracht. Maar heeft het niet de bal? Nu wel. Als Terrouwelaar gedwongen wordt tot een lange trap, die dan op het hoofd komt van leerdam maar Feyenoord heeft de pech dat het dan geen loon naar werken krijgt. Want die bal belandt weer over de zijlijn. Zodat Nak weer mag gaan gooien. Feyenoord probeert wel om op een of andere manier grip op de wedstrijd te krijgen. Heeft wel wat meer van het balbezit gekregen in de afgelopen minuten. Maar los van die ene kans van Vlaar uit de vrije schop van Cabral. Zijn de Rotterdammers niet gekomen. 1-0 is het voor Nak in Breda tegen Feyenoord. VVV tegen PSV, Ronald van der Geer. Is dat eigenlijk wel een echte wedstrijd? Zo zit te kijken. Nee, ja, je, je, het <laughs> verschil lijkt mij redelijk. Of mag je dat niet zeggen? Ik, ik, ik heb het woord kanonnenvoer al een beetje ja. bedacht. Dat, dat, dat, ja, dat, in die rol is VVV een beetje gedrongen door PSV. Het is na 20 minuten nog slechts 1-0... door die goal van Toifonen na een minuutje of 10, Maar vlak daarna al een hele grote kans... Op een paas van Mertens voor Wijnaldum. Helemaal vrij voor Gentenaar. Een metro meter vier voor de goal. Kopte die over. En we hebben schoten gezien van Toivonen en van Lens Die naast de goal van VVV gingen. Ja, het enige wat kan gebeuren. Het enige gevaar voor PSV is dat het al heel snel de concentratie verliest. Daar had je net wel een paar momentjes van. ja Dan gaat het gast er toch even af. Omdat het allemaal zo makkelijk gaat. Ja, dan breng je VVV terug in de wedstrijd. Maar VVV net als vorige week tegen FC Twente. Toen het ook kansloos ten onder ging. Echt als kanonnenvoerdienend dienend. Hier op eigen veld tegen PSV. Dat nu bal. ...bezit heeft met Mertens. Randstras op gebied aan de linkerkant. Dreigen richting mei. Nog altijd Mertens. Nou, dan ziet hij in de korte hoek. En dan moet Gentenaar heel snel naar die bal. Laat hem los. En dan is het 2-0. Omdat hij niet op tijd die rebound kan pakken. Maar is de bal afgekeurd. De goal afgekeurd van Labiat. Het schot is er ineens van Mertens in de korte hoek. Nadat hij draait, kapt en uiteindelijk twee tegenstanders op het verkeerde been zet. Dan zit Gentenaar er wel tussen. Maar moet hij de bal loslaten, dan is Labiat er wel bij. Maar uiteindelijk gaat de vlag omhoog voor buitenspel van de aanvaller van P PSV die uiteindelijk wel heel snel draait en de bal in de goal schiet. Dus gaat de tweede treffer van de Eindhovense ploeg niet door. Maar het is een kwestie van tijd voordat die tweede goal uiteindelijk wel gaat vallen. Want van VVV zien we bar en bar weinig. Het moet misschien wel komen van de man die nu balbezit heeft. Moesta, maar die loopt zich eigenlijk kinderlijk eenvoudig vast op Kevin Strootman en Erik Pieters. En dan kan de PSV er weer uit met Labiat. Diepe bal, bedoeld voor Lens wordt onderschept door Emenieke. En die stuurt dan maar eens Kullen weg aan de linkerkant. Nou ja, Het blijft bij een idee, maar die bal is veel te hard. Daar kan die linkeraanvallen van VVV nooit bij. Nee, je vraagt je af hoe VVV in deze samenstelling Ajax hier op eigen veld op 2-2 heeft weten te houden. Echt ongelooflijk, want de PSV is veel en veel beter. Het is 1-0 na 22 minuten. Ook in de Jupiler League is er vandaag een wedstrijd. Volendam tegen Cambuur staat 1-2 na een klein half uurtje spelen. Goals voor Cambuur werden gemaakt door De Leeuw en Bakker. Tuip tegen voor Volendam. En dan hockey. De uitslagen uit de vrouwenhoofdklasse. Amsterdam tegen Den Bosch, hoor u wel. 2-5. Lager tegen Hurley, 4-0. Mop tegen Kleinswitserland, 2-1. Kampong, Hdm, 2-2. Oranje-zwart, Pinoké 1-0. En SCRC tegen Rotterdam werd 2-1. Het was de eerste speelronde van de vrouwenhoofdklasse. En ook in de mannenhoofdklasse zijn ze weer begonnen. Wij kozen voor de wedstrijd tussen Amsterdam en Den Bosch. Dat lijkt me logisch. Geert de Groot. Ja, de landskampioen Amsterdam is kijken hoe die uh, zich uh, laten zien in die eerste hoofdklasse ronde. Vijf internationals hadden ze twee weken geleden in uh, München-Gladbach bij het uh, Europees kampioenschap tegen Den Bosch. Den Bosch dat vorig jaar degradatiehockey speelde. En Den Bosch uh, natuurlijk wel veel meer uh, mogelijkheden om met elkaar oefenwedstrijden te spelen. Om elkaar te zien, om elkaar te trainen en om uh, te laten zien dat ze vorig jaar ten onrechte onderaan in die hoofdklasse bivakkeerden tegen Amsterdam. Je zou zeggen, ja kanonnenvoer werd al uh, genoemd zojuist, dat uh, Den Bosch dat wel eens zou kunnen worden hier. Nou, niets anders is waar hoor. Zes minuten gespeeld Rob Rekkers. Hij speelt tegenwoordig niet meer voor Amsterdam maar voor Den Bosch. 0-1 voor uh, de bezoekers. Kort daarop binnen een halve minuut. Taken, taken maar met een strafcorner 1-1 en weer een half minuutje later Bas uh, Campbell 1-2. Den bos leidt dus tegen Amsterdam hier na iets meer dan 10 minuten spelen. En dat is toch wel verrassend. Den Bosch dat kijkt naar de landskampioen alsof het geen landskampioen is. Ze spelen frank en vrij en fris van de lever. En dat nog wel zonder een aantal Zuid-Afrikaanse spelers... die zich dit seizoen bij Den Bosch hebben aangemeld. Maar zij spelen de Africa Cup. Dat is het kampioenschap van Afrika... om zich eventueel te plaatsen voor de Olympische Spelen van Londen. Het is dus verrassend in de beginfase 1-2 in het voordeel van Den Bosch. Heel klein snel boksbericht. Vitaly Klitschko heeft zijn wereldtitel in het zwaargewicht van prof van WBC. Met succes verdedigd. 40 jaar is hij en versloeg zijn Pols uitdager Thomas Adamek in de tiende ronde. Knock-out. Tussenstanden. VVV PSV na half uur spelen 0-1 door een goal van Toivonen En Mac Feyenoord staat op 1-0 door een goal van Schilder. Eerder vanmiddag heenigde Herenveen tegen Groningen in 3-0. Tot zo. En lijn, op 1.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 Dit is Radio 1.